Karin Straatman met het NOS Journaal.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, en ik uh, vertel u nog maar even dat het nieuws wat u net hoorde helaas uh, niet actueel was. Er zit kennelijk ergens een storing. Wij weten even, ook even niet waar het dan ligt. Maar in ieder geval, het was niet het actuele nieuws. Dat was het nieuws van, ik denk, ruim een week oud. Dus dat we dat vast weet. En dan nu? Ja, kom maar. Ja, kom maar hoor. Ja. Oh, u wil weten waar ze zit? Ja, dat begrijp ik wel. Maar dat is een beetje moeilijk, want ik mag niet wijzen. Dat begrijpt u wel. Maar ze zit net op de, kijken, ze zit net op de eerste derde rij. Zit ze net. U kan er zo... Ze zit net tussen de ouders, en... oh. In Apeldoorn mogen we ook niet meer terugkomen, Ik zal het proberen goed te maken. Uh, dames en heren, het volgende nummer wat ik voor u wilde gaan doen... ...dat is een nummer waarbij u zich een heleboel moet voorstellen. En gelooft u mij, dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk. U moet zich even voorstellen... ...het was een vrijdagmiddag, tien voor half zes. Ik moest naar een ontzaggelijk groot kantoorgebouw van zo'n zestien verdiepingen. Ik stapte in de lift. Want, hè? U kent het al dus. Nou, dan zing ik nou voor u Sari Marijs, maar laag. Ik stapte in de lift om naar die 16e etage toe te gaan. Ik bleef ergens hangen op de veertiende. Ik kon er niet uit. Ik raakte een beetje paniek. Vrijdagmiddag, tien voor half zes. Over tien minuten zou het gebouw leeglopen. En ik zag mezelf het hele weekend al in die lift zitten. Ik vond het niet zo leuk vooruitzicht. Maar goed, dacht ik, niets aan de hand. Uiteindelijk hing er een telefoon in de lift. En toen heb ik geprobeerd om iemand te bereiken die me eruit kon halen. Dat ging dan ongeveer zo. Hallo? is de centrale? Oh, dagje vrouw. U spreekt met Elsink. Uh, juffrouw, het is namelijk zo, ik bel u even op vanuit de lift. Ik wilde naar de zestiende etage. Ik ben blijven hangen op de veertiende en ik kan er niet uit. En hè? Uh, Elsink. Uh, de naam is Elsink, ja. Uh, natuurlijk, dat is e E-L-S-I-N-K. Elsink. Fijn. Uh, nu zit het dus zo, juffrouw, ik zei u al, well, ik zit namelijk in die lift. Ik wilde naar de 16e etage. En nu ben ik blijven hangen op de veertiende en ik... Waar? Uh, Elsink. <coughs> Nou, dat zeg ik dan Elsing. Uh, dat is de E van Eduard, de L van Leo, de S van Simon, de I van Isidore. De, hè? De I van Isidore. Nou, ik zeg toch gewoon de I van Isidore. Ja, dat wil ik wel even spellen. Dat is de I van Isaak, de S van Simon, de O van Otto, de D van Dirk, twee maar Otto Richard. Nee, nee, nee, mevrouw, ik ben Isidore niet. Ik ben Elsing. Luister nou even. ik zit in die lift, ik wilde naar de 16e etage, ik ben blijven hangen op de 14e en ik kan er niet uit. Is er voor u een mogelijkheid dat u iemand belt van de technische dienst? Oh, oh ja, fijn. Ja, dank u wel, mevrouw. daar blijf ik aan toe staan. Dank u wel, mevrouw. Nou, lang wachten dan iemand van de technische dienst. Ja, technische dienst, de boer. Ja, meneer. Uh, ja, meneer. Meneer Luister, voor u verder spreekt. Uh, het licht en het licht, brandt Het brand, hij doet nou eens uit. Hij uh, gaat het uit, prima. Is het donker? Oké, okay, dan is het uit. Hij doet nou weer eens uit. Hij uh, gaat het aan ah nou, prima. Nou meneer, dan is mijn afdeling verzorgd. Ja, want ik ben namelijk technische dienst, ik ben meer in onderhoudswerkzaamheden. U moet uh, lifttechniek hebben, dan geef ik u terug in de centrale. En een vraag ik naar toestel 455. Ja, die moet u hebben, ja. Ik hoop dat er nog iemand aanwezig is. Anders prettig weekend, hè. Centrale. <tie> <Sint -Ruide. tie> <tie> Leeftechniek 455, natuurlijk meneer, die wil u spreken. Daar hebben wij meneer Van Putten of meneer Van Ravenswaai. Meneer Van Putten, daar maar. Prima. Wie kan ik zeggen dat er is? Kunt u even spellen? Oh, ik hoor het al, meneer Isidore Elsewater. Prima. Uh, hallo, ligt er niet vanavond, vij? Nee, meneer, van... van... van is va al naar huis. Is het... Is it, uh, d -d dringend? Ah uh, ja? ja? Uh, yeah? Ja? En waar hangt u dan? Ja, maar doe ze gooi. Op de 14e. Aha, ja, daar moet hij toch van punt hebben. van put is namelijk voor de evennummers en ik weer voor de oneven nummers. Maar weet u wat u nou doet? Nou, geef ik hem even terug aan de centrale. En dan vraag we van de poorten te. Uh, die van de personeelsuitgang. dat kan je niet put opvangen, want ja, hij is. Uh, koud weg. Ja, kijk eens, het verputen en verfra, verfra, verfra, een fractie langer gebleven was. Had u nog gehad? Ja, bij, bij dat, bij dat maar is vooruit. Als je al een vooruit bijt, kan je met een. kut, de kut, kut. de wereld rond. Dat heb ik gezien aan mijn broer. En mijn broer, die heeft een haasje gekocht in 1906... 58. Die heeft een haasje van vorige week verkocht. Waar? Oh, je hebt... Haas, dank u wel. Kijk eens nou meneer, dan geef ik de centrale. En dan vrouw even naar de portier van de personeelsuitgang... Hey, dat kan niet van put opvangen, want ja, ik zeg al, hij is, uh... Net weg. Ja, kijk eens, mooi luister Als je hem voor in de vast was komen blijven bl bl bl te zitten, Haha. had je hem nog gehad, maar ja, weet met je wat, maar dit vooruit, hè? Als je al een verfraad weet, kun je met een, kijk, kijk, kijk, kijk. voor de wereld rond. Dat heb ik dus gezien aan mijn broer. Die heeft het huis, dat huisje, dat, dat is gezien, dat is eensgezien, dat is eensgezien, tussen wonen ik hier ik ook He? oh, je hebt nog steeds uh... haast. Ja, dat, dat, dat, dat begrijp ik wel, maar ik ken er ook geen voor tussen krijgen. Hallo juffrouw, u spreekt met als ik moet even luisteren. Ik zit er steeds in die rotlift en ik wil er nou eens uit. Hoe u mij één plezier? Geeft u met de portier van de personeelsuitgang? Maar doe het snel, ja, portier personeelsuitgang. Wat hier? Welke vippetje bedoelt u? We hebben de zes. Heet die Gerrit van voren? Ik vraag, heet die Gerrit van voren? Nee, ik bedoel, het is geen broer van de monkeys. Ik bedoel, heet die van voren Gerrit? Oh, de kijk, ik even in het broemvliegtalk. Ja. Erik, telefoon voor jou, bij mij toch, kom even. Hallo, met Gerb van Putten spreekt u. Ja, meneer. Ja, meneer. Ach, wat erg nou. en Zit u daar helemaal alleen? En u heeft zo'n prettige stem, ha? Zeg, meneer, mag ik u eens vragen, heeft u dat kleine trakwaas knopje al geprobeerd bovenaan? Nou kijk, er zitten namelijk 16 knopjes in, uitgevoerd in het noir en bovenaan zit een terkwaas knopje. Doet hij niets? Wat erg, hè? Ach nee, meneer, ik ben van putten van cosmetica. Oh, dat is helemaal niet erg. Wij worden zo vaak verward. Van de week nog bellen mijn een vriend op en die vroeg gewoon of een putten. En toen kreeg hij de ruwe bonk voor de op- en neerafdeling. Nou... Het idee alleen al. Zeg, meneer, zal ik eens even kijken of die van putten die u moet hebben, nog in ons pandje aanwezig is? Nou, dan vraag ik even aan de portier. Eén moment, hoor. Portier? Luister eens even, er zit namelijk iemand in die lift, die kan meer voor of achteruit laten staan op en neer. <lacht> dan zou ik jou eens even willen vragen, die van putten die hij moet hebben, is die nou al weg, ja of nee? Heb je daarop gelet? En uh, daar ga ik niet op letten. En <lacht> uh, daar ga ik niet op maar daar ben ik er niet voor aangenomen. Ik ben niet aangenomen om hier te zitten, maar niet om op te letten. En als ze mij niet aangenomen om op te letten, had ik hier nooit gezeten. Dus ik heb er geen flikken mee te maken. Ah, oh, wat zeg jij fiesse woorden? Oh. Hallo? Nou, meneer die Van Putten, u moet hebben volgens mij het huis. Zal ik u zijn huisnummertje even geven? Dat is dan atio nu uno, dos, Ja, dat is wel famos affaire, Goed, geef ik hem weer terug in de centrale. Dag meneer, bij bye, bye, adios. Zo, het schijnt uh, uh, niet zo best te verstaan te zijn op het, uh, op het net. Maar goed, u heeft even kunnen genieten van... want dit duurt nog wel uh, een, uh, tien minuten, denk ik. Dan denk ik Maar ja, helaas, er uh, ja, nou, was geen betere uh, voorhanden. Um, dat is nou zo jammer, he? Wat er geen meter veranderd was. Ja. Maar goed, Henk Helsing dus. En nu heeft er toch even van kunnen genieten. En uh, wij gaan uh, gelijk door. Want uh, jongen, jongen, jongen. Ja, Iemand langer naar het woord zegt niet te geloven. Zo. Goed. Zometeen krijgt u het recept. Maar eerst. Black magic! En dat zijn de Amazons! En dat is nieuw! Een band die heet de Amazons, of de Amazones. Ja. Nou, dat stemgeluid ook denk, ik niet aan de Amazone, maar goed. Dat is het muziekje ook hoor. Oh, dat trouwens niet. Lekker stevig en dat nummer heet Black Magic. Niet slecht. Zeg u? Ze zijn niet slecht. Ah, nou, dat is voor jou oortjes wel weer huh? uh -huh. Ja. Goed, maar uh, dames en heren, we gaan, uh, we gaan lekker eten. Laten we dat maar eens gaan doen. Het lijkt me helemaal niet zo'n gek idee om eens gewoon lekker te gaan eten. Ja. Ja. Ik zei, het lijkt. Oh. Ik heb het allemaal fout gaan, maar... Uh, momentje hoor. Ja. Ging weer helemaal fout. Maar goed. Bij ons mag dat af en toe nog eens. Yeah. Ja. Trouwens, ik hoor dit soort fouten bij de professionele radio. Dus. Maar goed. In ieder geval, die liedjes die komen nog wel een keer. Uh, we gaan nu even genieten van uh, een recept. Zometeen, ja. Dat is wel nodig. Barst van honger. Oh. Ja. recept van de week. Huh? Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Huh? Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com Zandvoort Lunch. Ja, en uh, in het uh, vegetarische kader heb ik vandaag gekozen voor... Andijvie-stampot met kaas... Met kaas. Jawel. En het is een uh, recept voor vier personen. En de bereidingstijd bedraagt ongeveer 30 minuten. Uh, u heeft hiervoor nodig een kilo uh, aardappelen. Stamppot aardappelen. Een klontje boter. Twee eetlepels melk. 300 gram fijngesneden andijvie. 250 gram jongbelegen kaas in blokjes. Twee flinke eetlepels azijn, peper en nootmuskaat. Uh, kook de aardappelen met wat gaar. Stam ze fijn met melk en de boter. En voeg vervolgens de kaasblokjes toe. En uh, een beetje blijven omscheppen totdat ze wat gaan smelten. Besprenkel de alle andijvie intussen met de azijn. En schep het door de aardappelen. Breng ons smaak met peper en nootmuskaat. En uh, heeft u nog een uh, restje eigen jus of. Uh, nou ja, anders misschien mogelijk uit een zakje of zo. Dat is wel erg lekker hierbij. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, en het recept is natuurlijk strakjes lekker na te lezen. Staat er al op. Oh, staat er al op. Is al na te lezen op onze Facebookpagina. Uh, Zandvoortlunch. En niet CFM lunch, maar Zandvoortlunch. Goed. Nou... Dit is Billy Paul. Met een liedje geschreven door Paul McCartney. En het heet Let Him In. Hij wil aangepaste versie en tekst. Door. and it'll mean, be... oh, Charlotte, don't you for people, man? Someone's knocking at the door. somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door. someone's laying on the bed. Jullie Paul was dat. Uh, u kent hem ook al natuurlijk van uh, Me en Mrs. Jones. Uh, Let hem in, liedje van Paul McCartney. Nou, weer Brock Harry. Verzoek voor Bruist. Nou. Black Sabbath. Is niet onze schuld hoor, dames en heren. Een bentje met zo'n voorzanger van eh, iedereen ook al lang gedacht dat hij er niet meer zou zijn. Ik zag laatst een leuke van hem. Ik ben er nog steeds. Vraag niet hoe ik het gedaan heb, maar ik ben er nog. Ja. Ja. Ozzy Osborne. Nieuws. Ja, Ozzie antwoord. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja, ik wou zeggen, Ozzy Osborne. De, bedoel, uh, iedereen dacht, er, nou, die haalt de 50 niet. Maar nu nee. is hij <laughs> dik in de 60 geloof ik. <laughs> Goed, we gaan naar het uh, regio nieuws. ja. Op de meeste snelwegen in onze provincie was de ochtendspits erg druk. Uh, de files zijn gevolg van ongelukken pech, pechgevallen en uh, on, onwelgeworden automobilist. Dat meldt de Verkeersinformatiedienst. Een negatieve uitschieter was vanochtend r ah, 7 waar het verkeer uh, richting Amsterdam-Muur vast kwam te staan... na een ongeval bij Purmerend. Amsterdam... Uh, op. Uh, het hoogtepunt was de vertraging zo'n anderhalf uur. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open en uh, rijdt het uh, uh, verkeer weer door. Ook op de A1 in de richting van Amsterdam was het kruipen. Na een pechgeval is er over een lengte van 9 kilometer een uh, file ontstaan. En het was vanaf hem uh, al langzaam rijden. Op de binnenweg van de A1-A10 groeit de file na een ongeluk op de verbindingsweg naar de A1. Daar stond op het moment van melding al twee kilometer file. En was op dat moment langer aan het worden. Mogelijk is deze file inmiddels ook opgelost. Dus houdt u de verkeersinformatiedienst in de gaten. De Eijtuin tunnel richting het centrum van Amsterdam was vannacht voor lange tijd afgesloten door vermoedelijk een technische storing. Naast het verkeer konden nood- en hulpdiensten ook geen gebruik maken van de tunnel richting het centrum. Dat gebeurde rond een uur de vier vanochtend. Ook de afslag richting Amsterdam-Noord was het haarsje. Op de nieuwe Leeuwardenweg wilde de slagboom niet omhoog. Rond half zeven waren alle problemen verholpen... en kon het verkeer weer gewoon doorrijden. De oorzaak is vooralsnog niet bekend. Jan van der Starre, kandidaat kamerlid van de partij Lokaal in de Kamer uit Heerhoegenwaard... heeft zes Afghaanse asielzoekers voor zijn partij laten flyeren afgelopen weekend... en ligt hierdoor onder vuur. Van der Starre kent de zes asielzoekers van de lessen Nederlands... die hij geeft in een asielzoekerscentrum. Ze deden dit als vriendendienst. Dat de vrijwilligers... voor het ronddelen van flyers... een zogenoemde vrijwilligersverklaring... van het UWV moeten hebben... om dit te mogen doen... lijkt hem weinig te kunnen schelen. Ze sturen maar een boete... als ze het er niet mee eens zijn... al dus van de starre. Uit navraag bij het UWV blijkt... dat hij zich wellicht toch iets meer zorgen moet gaan maken... om een bo mogelijke boete... Want volgens een woordvoerder van het UVV kan deze oplopen... tot 12.000 euro per asielzoeker. Ook het uh, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA... heeft laten weten een hartige woordje met Van der Starren te willen spreken. Wij zijn als organisatie namelijk politiek neutraal al dus een woordvoerder. In de nacht van 4 op 5 maart zal ProRail werkzaamheden aan de spoorlijn Zandvoort-Haarlem verrichten. Hierdoor is op zondag 5 maart tussen 1 uur s'nachts en half zes uh, avonds de spoorwegovergang op de Van Lennepweg-Sofiaweg voor al het verkeer afgesloten. Tussen Zandvoort en Haarlem is dan ook geen treinverkeer. De NS zet wel bussen in en verwacht wordt dat dat ruim een half uur extra reistijd zal gaan kosten...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 Vanmiddag komt uh, ook geregeld de zon tevoorschijn en is het over het algemeen droog. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of zes. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het komt tot enkele buien en bij matige en aan zee vrij krachtige de zuidwestenwind... daalt de temperatuur naar een graad of zes Morgen schijnt de zon wat vaker en is het overdag droog. Morgenavond gaat het dan wel weer regenen. De zuidwestenwind is matig tot krachtig en de temperatuur loopt op naar 8 graden. Dat was het. You're dumb. wil. Dat is heel vreselijk. We hebben een heel ander liedje klaarstaan, maar uh, dat was ineens vertrokken. Nou ja, dat komt dan straks wel aan bod, want dan gaan we dat straks nog eventjes draaien. Ja, ja hij is te mooi dat. om het niet te doen. Nee, dat, dat is waar. Dus uh, we gaan dat straks uh, gewoon eventjes opnieuw opzoeken. Uh, wat was dit trouwens? Ik, ik kende dit helemaal niet. Uh, dit was uh, een band die heet The Ride, Ja. Van een album dat heet Virtual World. Oh. En uh, daar hebben we het gelijknamige nummer van uh, oh. uh, gehoord. Ja. En uh, bij mijn weten zijn ze ooit eens aan bod gekomen in uh, de vinyl top 50. Ja, nou, dat zou kunnen. Uh, de, de, dat zou best kunnen. Uh, we gaan uh, even kijken. Komt er nou? Komt u nu? Komt nou. oh, u nu of niet? niet? Uh, wacht even. Anders ga ik wat anders doen, hoor. Nee. Moment. Okay. Moment. We wachten even rustig af. Ja, want u heeft ook nog een 3 in 1 goed. Ja. Eh... Uh. Ja, ik heb hem. Oké, okay, nou, laat okay. horen dan. Laat horen dan. Je Daar never komt het. Nou, Het pakt hem niet. Ah, hij pakt hem niet. Nou, dan gaan we wat anders doen. Dan zoek ik hem uh, ergens anders op. op. Um, dan gaan we eerst naar die mooie 3-in-1 die ik u beloofd had. Want ik had u beloofd dat we nog een 3-in-1 zouden gaan draaien... van dat prachtige album van uh, de Vreemde Kostgangers. En dat gaan we dan nu doen. In 1 een, rijdt toch even om het oude buurtje waar je onmiddellijk weer zes of zeven bent. Een pitpoel in de tuin waar maar zuurtje. Geeft aan dat daar geen kind meer wordt verwend. De Paulus Potterlaan is nog hetzelfde. Maar woonden wij op acht of toch op tien. De zolderkamer kreeg ik op mijn elfde. Maar deze dakkapel heb ik nog nooit gezien. Waarom maait vader nu het gras niet? Waarom zwaait moeder niet voor het raam, dan wist ik zeker waar mijn thuis was, Paulus Potterland, alleen vertrouwd in naam. Wacht, daar wonen Els en Patrick Stevens Bij tien staat in trots koper F. Konijn Hoe onmiskenbaar kruisen onze levens Hier achter deze gevel zou het moeten zijn Ik kies de linkerdeurbel, hoor de Big Ben Wat sta ik hier in vredesnaam te doen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 Bij Slager van der Ven zit nu een bakker, de bakker is een internetcafé. Zo werd ik in een vreemde wereld wakker, mijn jeugd was nog op zwart-wit tv. <tieden>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 thuis was, alles botterlaan, alleen vertrouwd in naam. In a We geven niet en jij schrompelt ineen. nee. In één. En uh, ja, belofte uh, maakt schuld. Hè, dat, uh, politici trekken zich daar niet zoveel van aan. Maar ik, ik wel. En uh, vandaar dat ik uh, mijn belofte heb ingelost. Met u nog drie nummers te laten horen. Van de, die fantastische, leuke, goede, mooie cd. Van de Vreemde Kostgangers. Boudewijn de Groot dus. Henny Vrienden. En George Koymans. En u hoorde achter één volgens de Paulus Potterlaan. Dat is een, een toch wel nostalgisch bouwde wij een liedje over de Paulus Potterlaan hier in, heems, in, in Heemstede. <lacht> uh, niet hier in Heemstede, maar in Heemstede. Dan uh, daarna Henny Vrienden met het liedje Insomnia. En dat is uh, als je niet kan slapen. Nee. En uh, dan hebben we daarnaast hadden we Zoete woede van George Koymans. Nou, hartstikke mooi om dat weer even terug te horen. De Seré is uh, uh, volop verkrijgbaar. En uh, wat betreft uh, de download heb ik ook al gehoord... Van, uh, via de website van Baudouin en Rood... dat hij al gelijk de eerste dag nummer 1 stond bij iTunes. Dus het uh, gaat goed ermee. Uh, maar u heeft er dan bij ons nog even van kunnen genieten. Het liedje van die Sidekick. Ja, dat ja. moeten we dan natuurlijk even doen. Ja. Uh, Kijken of hij hem hier wel pakt. Disturbed is het. Ja. En het is een prachtig nummer van Paul Simon... En zij brengen dat zo fantastisch The Sound of Silence. Darkness, my old uitvoering van dit uh, succes van uh, Paul Simon die het uh, zelf ook in uh, diverse keren opnam ja. en uh, de eerste keer uh, samen met Art Garfunkel en toen flopte het als een gek ja. en uh, toen hebben ze het later nog een keer geprobeerd, heeft hij het nog een keer solo geprobeerd mm -hmm. en toen flopte het ook ja, dat weet ik allemaal. Ze heb ik gisteren allemaal gehoord. Van ja, vallen. net toevallig. <laughs> en uh, toen uh, waren ze even weg. En toen heeft de patermaatse bij de drums en de elektrische gitaren achtergezet. En toen werd het er ineens wel een ja. ja. Maar we... uh, dit is wel een uh, hele bijzondere uitvoering, ja. vind ik. En ik uh, ja, het, uh, het, heeft, uh, het liedje heeft eigenlijk weer een nieuwe dimensie gegeven. Oké, okay, we gaan eruit. Ja. Het is klaar. Het is mooi geweest voor vandaag. Uh, sorry dat je afbreekt, maar de, ja. is, dan gaan we dwars door het nieuws heen. Uh, oh <laughs> wensen jullie nog een fijne dinsdag. Ik ben er weer samen met Albert Jan donderdag. Ja, dat wordt leuk. Al oh, ja, gezellig. Ja, helaas Dolly is nog steeds ziek en dat ah. vinden we helemaal niet leuk. Maar gelukkig is uh, dol. ja dol beterschap, dat zeker. En gelukkig valt Albert Jan de donderdag in. Dus dat wordt leuk. Oké, okay, uh, bedankt voor het luisteren en dag tot donderdag. Dag tot volgende week.